Ik heb vurig begeerd, broeders en zusters, vult u na maar in. Dit paas gaan met u te eten, eer ik leid. We hebben door de afgelopen week wat verschillende keren het, uh, het lijstje gezien. De 14e Nissan, we zitten nu in de nacht van de 14e Nissan. De zon gaat onder, dus we zijn nu aangeland in dit gedeelte. We gaan de nacht in, en daarvan werd de maaltijd des heren genuttigd door Yeshua en zijn discipelen in de bovenzaal. Eén ding is duidelijk, wij zijn vanavond op deze plaats... en we gaan dadelijk over naar de dag... en dan is dat de dag van morgen waarom uh, drie uur onze heiland sterft. Eigenlijk is het een hele trieste dag. Het is ook geen feestdag, de voorbereidingsdag. Het is een dag waar iedereen zich voorbereidt. Ook in de tempel werd alles voorbereid. Al de offerdieren die geslacht moesten worden... want die moesten allemaal om drie uur geslacht worden. Dus op het moment dat onze Yeshua sterft... op dezelfde tijd worden de offerdieren in de tempel geslacht door de priesters. Toch wel bijzonder als zulke dingen bij elkaar komen. God heeft alle dingen voorzien. Het klopt op een wonderlijke wijze. Wie had het ooit verwacht dat het zo moest gaan tot er uiteindelijk het bloed van een mens moest vloeien... om onze zonde de prijs ervoor te kunnen betalen. Dus alles wat we doen vanavond is ons bezighouden met dit gedeelte. De 14e abieb. Paasga, avondmaal en de voetwassing. hoop mensen schrikken van dat onderste. Wist je dat? Die denken, oh, voetwassing. Daar ga ik niet aan beginnen. Ga, ik kijk wel uit, ik ga iemand zijn voeten zitten wassen. Ja, toch is het helemaal niet erg... Het is echt niet erg om dat te doen. Het wonderlijke is, de Heer is dus op een wijze voorgegaan en daar zegt hij van, zalig zijt gij als je deze dingen weet en dezelfde doet. Nou, dat doen, dat is echt Torah, vindt hij ook niet? Sma. Dat is horen wat de Heer zegt en doen wat hij zegt. Dit is een van de weinige instructies die Yeshua zelf zegt tegen zijn discipelen. Als je nou deze dingen weet, zegt hij, zalig ben je als je het doet. Dus we moeten die boodschap gewoon overdragen van generatie op generatie. En of dat gebeurt, is niet onze zorg. Wij moeten onze zorg dragen voor onze generaties. Tot de mensen weten waarom we bij elkaar zijn vandaag. Avondmaal en voetwasing. Daar gaan we vanavond goed over nadenken. In Johannes 6, vers 48 tot 50, staan de volgende versen genoteerd. Yeshua die heeft gezegd, trouwens dat hele Johannes... Hoofdstuk 6, 7, 8, het gaat allemaal over deze tijd waar hij naartoe moet. Het zijn die laatste dagen voor zijn dood. En wat hij dan allemaal niet hele discipelen zegt, eigenlijk zou je vanaf morgen weer Johannes' evangelie moeten opslaan en vanaf hoofdstuk 6 gaan lezen. Al die hoofdstukken die komen, horen tot deze paar dagen. Heel Johannes vanaf hoofdstuk 6 gaat daarover. Het zal een wonderlijke ervaring zijn als je het beseft. Dat je je in gaat leven. Hoe pas ik er nou tussen en kan ik meedoen en denken met de discipelen? Wat hebben ze ervaren? Probeer dat voor jezelf. Yeshua heeft daar gezegd, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten. En ze zijn gestorven. Nou zegt hij, dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterven. Horen wij tussen? Wat was ook weer het brood wat uit de hemel daalde? was toch manna, of niet? Maar al die Jerusalieten hebben daar 40 jaar van gegeten en ze zijn dood gegaan. Al die volwassenen zijn gestorven in de woestijn, alleen de jongen dan 20 waren, die zijn het land ingetrokken. Dus al diegenen die dat manna hebben gegeten zijn gestorven. Nou zegt hij, dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt... ...op dat wie ervan eet, niet sterven. Dus hij praat het over een ander brood, wat uit de hemel neerdaalt. Yeshua die zegt in vers 51, ik ben dat levende brood. Alles heeft daarop uitgezien. Ook dat manna in de woestijn, dat gaf aan het volk leven. In de woestijn. Wat denkt u van het lichaam van Yeshua... Geeft het ons leven of geeft het ons geen leven in onze woestijn? Wij moeten dezelfde woestijn door. Alleen wij moeten tussen flats en huizen en alles door. En dat hadden ze in die woestijn niet. Maar toch leven wij te midden van een woestijn... waar uh, ongerechtigheid welig tiert... en waar we als heiligen tussendoor gaan. Prijs de Heer dat we heiligen zijn. We zijn echt afgezonderd. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. We zijn dus apart gezet... We zijn geheiligd, dus apart gezet. We zijn ook gezegend. Dus dat betekent... de naam van Yahweh is op ons gelegd. En de naam van Yeshua, onze Heer. Indien iemand dit brood eet... hij zal in eeuwigheid leven. Halleluja. Het brood dat ik geven zal... dat is mijn vlees. Voor het leven der wereld. Het brood wat hij geeft... Dat is uiteindelijk zijn leven, zijn vlees. Vlees en brood zijn in deze synoniemen. Dan komt die schitterende uitspraak. Wat betekent voorwaar, voorwaar? Amen, amen. Het staat twee keer achter elkaar. Dubbel amen. Alleen ze vertalen het met voorwaar, voorwaar. Dat wat nu komt, zal nooit meer omgedraaid worden. Het is een woord wat de Heer spreekt. Tenzij, broeder en zuster, let op... gij het vlees van de zoon des mensen eet... en zijn bloed drinkt... hebt gij geen leven in uzelf. Nog een keer. Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet... en zijn bloed drinkt... hebt gij geen leven in uzelf. Dus wij hebben van onze natuur... geen leven in onszelf. Tenzij... we deel hebben aan... Het vlees en het bloed van Jezua. Dus hebben we leven of hebben we geen leven? We hebben leven. We hebben leven. Gaan we dan niet dood? Ja, we gaan dood. Maar het leven waar de Heer over spreekt, is een leven wat we ontvangen als we zullen opstaan uit de dood. De kern van het evangelie van het koninkrijk van God, is niet dat Jezus de Christus is, maar dat we zullen opstaan uit de dood. Dat evangelie is aan adem en Eva al verkondigd. Want zij moesten door hun zonde de dood in en hun hele nageslacht zou meegaan. Maar er werd een belofte gedaan over het zaad wat komen zou en die zou leven brengen. Daar hebben alle gelovigen naar uitgekeken vanaf Adam. Wij mogen weten dat het Yeshua is die stierf en opgewekt werd uit het graf. Maar in wezen hebben zowel Adam als wij op dezelfde Messiach gezien. Alleen Adam wist waarschijnlijk nog niet dat hij Yeshua zou heten, maar wij weten dat hij Yeshua heet. Maar als we zullen worden opgewekt uit het graf, dan zal ze wel Adam zeggen: Dat is hem, hem heb ik verwacht. En wat zullen wij zeggen? Hij is het, hem hebben we verwacht. Dat is wonderlijk, zo hebben we gemeenschap en deel aan hetzelfde brood. Voorwaar zeg ik u, tenzij, broeder en zuster, let op: gij het vlees van de zoon dus mensen eet en zijn bloed drinkt, heeft er geen leven. Vanavond hebben we vlees en bloed gegeten van de zonen mensen. symbolisch. Dit is avondmaal. Is deze duidelijk, broeders en zusters, het woordje tenzij... We zullen zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Anders hebben we geen leven. Hij zegt al heel duidelijk in vers 54 van hoofdstuk 6... Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Wat heeft hij? Eeuwig leven, ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Dat is geen kleinigheid als je het zo zegt. We moeten hem nemen op zijn woord. Dus na het tenzij staat er nu, wie, vul je naam in, Jan, Piet, Kees, Marie, Willem, Gerrit. Mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Ons eeuwig leven komt dus wanneer? In de opwekking uit de dood. Daar kijkt heel de schepping naar uit, al vanaf Adam en Eva. Er wordt niets nieuws gepredikt, alleen het gaat over bloed en over vlees. Ook Adam had een offerlam, waar hij het vlees en het bloed op bepaalde wijze moest behandelen. Yeshua die zegt in het volgende hoofdstuk 15, want heel die serie tot 17 gaat daarop verder. Hij zegt: Ik ben de waarde wijnstok, zegt Yeshua. Mijn vader is de landman. Elke rang, dat bent u en ik, aan mij, zegt Yeshua, die geen vrucht draagt, dus niet tot gehoorzaamheid komt aan de instructies van God. Gewoon tot gehoorzaamheid komen en niet rebelleren, gewoon in gehoorzaamheid leven. We worden niet gered door gehoorzaamheid, maar door genade en het geloof in Yeshua. Ze vlees eten en ze bloed drinken. Maar om dan ongehoorzaam te zijn... en niet te wandelen in de weg die hij van je vraagt... een beetje tricky vind ik dat. Hij zegt, elke rank aan mij die geen vrucht draagt... dus niet tot gehoorzaamheid komt... die neemt hij weg. En elk die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Opdat hij meer vrucht kan dragen. Dus vader die ziet heel duidelijk... als we tot gehoorzaamheid komen... dan gaat hij ook nog knippen. Hij gaat nog een stukje knippen. Dat is vervelend... Maar er zijn nog genoeg dingetjes weg te knippen uit ons leven... zodat we daarna nog meer vrucht kunnen dragen. Want je moet zo'n takje eenmaal naar de derde knop of naar de tweede knop afknippen... dan gaat hij weer uitlopen. En naar de tweede knop afknippen, dan gaat hij weer uitlopen. Dat wordt groter. Hij gaat meer vrucht dragen en naarmate dat wij gesnoeid worden... gaan we meer vrucht dragen. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg... en die wel vrucht draagt, snoeit hij... Opdat hij meer vrucht draagt. Prijs de Heer. Zo functioneert het. Dit is schitterend woord wat de Heer nu spreekt. In hoofdstuk 15 vers 3. Gij, broeder en zuster. Hij spreekt natuurlijk tegen zijn discipelen. Maar wij zijn mede discipelen. Leerlingen. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. Blijf in mij gelijk ik in u. Waar kom je dat nog meer tegen? Dit soort ideeën ja. in mij, ik en hem, hij, ik, ik en u. Waar staat het ook alweer? Hogepriestelijk gebed. Hoge gebed, hoofdstuk 17 van Johannes, waar Yeshua bidt, heer, dat u en ik één zijn en dat zij één zijn en met ons één zijn, opdat we alle één zijn. Ja, worden wij nou God en worden wij nou Jezus omdat we één met Jezus zijn? Nee, we worden één van. Denken, één van spreken en één om dien overeenkomstig te handelen als de Heer het ons geeft. Dus dat één worden of één zijn tussen Yahweh en Yeshua in het handelen van Yeshua, wil niet zeggen dat Yeshua Yahweh is geworden. En het feit dat wij één zijn geworden door mee te handelen daarin, wij worden niet Yeshua en wij worden ook niet Yahweh, wij zijn allemaal wie we zijn, maar we zijn één in denken, één in spreken en één in handelen. Dat is één worden. Gij zijt nu broeder en zuster, om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij. Gelijk ik in u. Blijf in mij. Dan blijft hij in ons. Hoe woont de Heer in ons? Door het woord wat we gehoord hebben te aanvaarden en die woorden te herhalen en te herhalen. Zo leeft hij in ons. Maar dan vooral ernaar gaan leven. Dan kunnen de mensen zien dat Yeshua in jou woont. Ja, fysiek? Nee, door zijn woord omdat we gehoorzaam worden aan het woord van God en van Jezua... kunnen de mensen om ons heen zien met wie we één zijn. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet. Indien voorwaarde gij in mij niet blijft. Dus er is daadwerkelijk een gebod om te blijven in Jezua. Ik, Jezua, ben de wijnstok... En gij, broeder en zuster, zij de ranken. Vul je naam in. Piet, Marie, Kees, Wim, Gerrit. Wij zijn de ranken. Wie in mij blijft gelijk ik in hem, hij draagt veel vrucht. Want zonder mij kan je helemaal niets doen. Dus de vruchten die wij voortbrengen, zijn we dan goed? Nee, we handelen alleen maar in de liefde. De vruchten zijn de liefde waarmee we vrucht dragen. En vrucht dragen is gehoorzaam zijn. Wie in mij niet blijft, is hard, maar is buitengeworpen. Zodra je ervoor kiest om niet in Yeshua te blijven, zegt de Heer, ben je buitengeworpen. Ja, dat is hard, maar Hij zegt het. Ik denk niet dat Hij gelijk buiten werpt, want Hij kent onze zwakheden. Hij overziet ook onze onwetendheid. Maar elke keer opnieuw, hey de preekt Hij: bekeer je nou, gaat Hij wegwandelen. Wie er mij niet blijft, is buiten geworpen als de rank en is verdord. Je kan vertrekken en weggaan, zeg ik heb er geen zin meer in. Maar je zal gaan verdoren, omdat je niet meer gevoed wordt door de woorden van de Heer. De woorden van de Heer is voor ons leven. Men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Nou, dat is nogal wat op de maaltijd te seren. Hoofdstuk 15, vers 7, voorwaarden... Indien gij in mij blijft en mijn wat? Mijn woorden in u blijven. Vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Zo, vraag maar wat je wil. Daar hebben we vaak hele gekke gedachten bij gehad vroeger. Je kan alles vragen, je krijgt het. Je er niets mee te doen. Alles wat God je beloofd heeft in zijn woord... in een gehoorzaam leven, zal je gaan ontvangen... Wat we nog in dit leven niet ontvangen, is in het leven wat komende gaat. Maar dat zal een eeuwig leven zijn, altijd met God en volledig tot je doel komen. Je doel missen is zonde. Maar tot je doel komen is datgene wat God van je wil. Als je nou in mijn woorden blijft en die woorden in jou blijven... vraag maar wat je wilt, het zal je worden. Je vraagt alleen maar aan God wat hij wil dat je vragen zal. Want je moet tot je doel gaan komen. Nou, kent u dit woordje woorden... In Johannes 1 staat, in het begin was het woord. Weet u nog? Het woord was bij God, het woord was God. Het was in de beginnen bij God. Ja? Dat is niet dat woordje. Want in het, Johannes 1 staat het woord logos. En als er logos staat, wat moet je dan ook weer zeggen? Wie spreekt er? In het beginnen was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Het is God zelf. Hoewel wij in de christelijke traditie leren het Jezus is. Want dat vullen we in en zetten we de hoofdletter de W de hoofdletter W. Dan zeg je, oh dat is Jezus. Maar dat is misleiding. Hier zegt hij, indien gij in mij blijft, in mij, zegt Yeshua, en mijn woorden, hier staat een R'tje, heb ik achter gezet. Dit is niet meer logos, maar dat is rema. Dat is niet wie er spreekt, maar dat is wat hij spreekt. Dus wat zegt hij? En in nou wat hij wat hij zegt, dat moet je doen. Indien gij in mij blijft en mijn Rema-woorden in u blijft, vraag me wat je wil, het zal je geworden. Die Rema-woorden gaat over wat hij zegt en dat moet je doen. Doe wat hij zegt, hier gaat het om. Dat is Rema. Indien gij in mij blijft, zegt Yeshua, en dat wat ik gezegd heb in jou blijft, vraag me wat je wil, het zal je geworden. Hierin is namelijk mijn vader verheerlijkt dat hij veel vrucht draagt. Zie je dat dat hier zo, wat u zal worden, dat is vrucht dragen. Wat je hem ook vraagt, zegt vader ik heb zo moeite om dat en dat te overwinnen, maar ik wil die vruchten gaan dragen. Hij hoort je gebed, hij zal je van bovenuit bekrachtigen. Weet je hoe God ons kracht voorziet? Hoe krijgen wij de kracht van de hemel? Wat hebt u ook weer over zijn engelen gezegd? Engelen zijn gedienstige geesten die worden uitgezonden tot hen die het heil beërven. Onthoud hij doet goed. God die zendt engelen. En engelen dat zijn geschapen wezens die exact de woorden van God uitvoeren. Of hij stuurt ze uit om alle eerstgeborenen te doden. Behalve die kinderen achter de deur met het bloed erop. Die engelen doen dat Exact. Goed onthouden. Engelen zijn geestelijke wezens die uitgezonden worden om dat tot stand te brengen wat God zegt. En dat doen ze exact. Een doodsengel zal de dood brengen. Een engel die de tegenstander zal moeten zijn van u of van wie dan ook. Dan zal een engel als Satan worden uitgezonden. Het staat erbij. De engel op de weg van Bideon. Die kreeg de engel des heren tegen hem. Als de engel tegenstander in nagaan wordt de engel de Zere is Satan maar het is tegenstander. we moeten bepaalde dingen leren in ons leven het is het vrolijk om daarover na te denken hierin is namelijk mijn vader, verheerlijk broeder en zuster dat je veel vrucht draagt, gewoon tot gehoorzaamheid komt, liefdevol liefde voor vader en liefde voor de zoon en liefde voor je naaste dan kunnen we tot vruchtbaarheid komen dan zult gij mijn discipelen zijn, veel vrucht draagt je zult mijn discipelen zijn je moet er wat voor doen nog een keer, indien iemand naar mijn woorden weer rema, dus dat wat ik gezegd heb, hoort. Hé, hey, hoort. Smaar. En doet. De woorden van Yeshua moet je ook horen en doen. Ook als hij tegen zijn discipelen zegt, was mekaars voeten dadelijk als ik weg ben. Je moet gewoon horen en doen. Commentaar leveren, kunnen we altijd. En je mag ook zeggen, ik doe het niet. Er hangt geen penalty aan tot hij je dan straft maar het is wel een ervaring om het te doen. Indien iemand naar mijn woorden... dat wat ik zeg, hoort, sma en doet... maar ze niet doet, niet bewaart. Ach, ik oordeel hem niet, zegt Yeshua. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen. Nee, ik ben gekomen om de wereld te behouden. Doet het dan gewoon. Want je doet het tot je behoudenis. Je moet iets leren. Behoudenis is redding. Heil. Wie mij verwerpt... en mijn woorden... Rema, wat ik gezegd heb, niet aanneemt. Oké, okay. die heeft één die hem oordeelt. Oh ja, ja. Het woord, hier staat logos. Hé, hey, wat was het ook alweer? je wel dan vragen? Wat was logos ook alweer? Dan moest je vragen, wie heeft er dan gesproken? Hier staat het antwoord achter. Ik, zegt Yeshua. Dus dat wat Yeshua gesproken heeft, dat heb ik gesproken, dat is logos. Maar wat hij zegt is, Rema. En dan moet je naar luisteren. Wie mijn rema niet aanneemt, heeft een die hem oordeelt, dat is namelijk het woord van Jeshua. Dat ik, zegt Jeshua, gesproken heb, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, zegt Jeshua. Oh nee, nee. Maar de Vader die mij heeft gezonden, heeft zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet. Wie spreekt er als je Yeshua hoort spreken? Dat oh, is je vader. Wie mij ziet, ziet de vader. Dat wil niet zeggen dat Yeshua de vader is. Nee, hij is de zoon van de vader. Maar als je de zoon ziet, zie je de vader. De liefde, de barmhartigheid, de genade, de trouw. Het is een vreugde, want hij is het beeld van zijn vader. Hij heeft mij een gebod gegeven... wat ik zeggen en spreken moet. Yeshua had een opdracht. Hij voerde hem uit... Hij zegt, ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Dus het gebod van God is leven. Wat was leven ook alweer? Gai. in, Leven. Ik weet dat zijn gebod leef, zegt God. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. Elk woord van Yeshua hoor je zijn vader praten. Mijn vader God is geest. Maar hij spreekt door de zoon. Johannes 13. Want daar gaat het vanavond om. Onder de maaltijd. Tijdens de maaltijd. Dus die maaltijd is aan de gang. Onder de maaltijd, broeder en zuster. Toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart gegeven had hem te verraden. Ja, dat klinkt nog helemaal niet leuk aan de tafel, des heren. Er blijkt dus een duivel tussen te zitten. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas in het hart had gegeven hem te verraden. Hoe kwam ook weer de zonde in ons hart? Kwamen ze niet uit ons denken? En uit ons foute begeerden. Heel duidelijk, hè? In Jacobus. De zonde komt voort uit onze begeerte. Die komt naar boven toe. En als onze begeerte wordt uitgesproken of wordt gedaan, dan volgt Amen. Hetzelfde principe werkt hier ook. Het woordje duivel, dan denken wij, oei, dan moet je uitkijken. En hier is het een bijvoeglijk naam voor, het, duivel. Onder u kan een duivel zitten. Ja, komt dat nou toch, Willem, hier zit de Satan toch niet? Nee, maar een duivel, wat betekent dat in de grondtaal? Die Door elkaar geworden. Een lasteraar. staat er in de concordantie bij. Dus hier staat gewoon onder de maaltijd toen de lasteraar reeds. Judas, hé, hey, dit zit in Judas. Die Judas die had helemaal geen vrede. Hij had wel de kas, maar hij rotzooide met de kas. Het was helemaal niet goed met deze secretaris. Het was echt niet koosje. En de heer die wist dat. Hij wist wie er bij hem aan tafel zat. Maar die komt ook openbaar. Judas krijgt ook in zijn hart... Nou is het einde. Ik ga hem nu. Ga ik hem Ik ga mijn zilverlingen halen. En ik ga vertellen dat hij hier zit. En tot ze hem dadelijk kunnen pakken. Daar en daar en zo en zo. En als ze niet weten wie hij is, ik zal hem kussen. Dan weten jullie wie je pakken moet. Hij had het in zijn hart zitten. Want er was geld toegezegd en alles. Dus wie is de duivel? Dat is een bijvoeglijk naamwoord. In deze situatie. De duivel is hier geen persoon. De duivel is een persoon. ...bijvoeglijk naamwoord ...en dat is verbonden aan Judas. Het is Judas de duivel, Maar het is een mens. Judas... ...heeft een hart vol wrok. Eigenlijk wil hij de heer lasteren. Judas... zoon Iscariot... ...is de duivel. Die wil maar één ding. Ik ga het hem verraden. Het is iemand die onder je vrienden kan zitten... ...en in zijn hart zegt... Uh, ...hier kan ik hem niet pakken, maar dadelijk wel... Ik ga even naar Piet, Jean, Klaas en Kees. Ze hebben mij gezegd dat als ik hem verraad... dan krijg ik centen. Die kan gewoon bij aan tafel zitten. Misschien heb je wel meer mensen in je leven gehad... dat je achteraf zegt, zo, ben ik daar even door uh, gepakt geweest? Ja, dat gebeurt. Onder de maaltijd, toen het hart van Judas... een duivel werd... en hij in zijn hart het voornemen had om hem te verraden... stond Yeshua... ...wetende dat de vader hem alles in handen had gegeven... ...en dat hij van God uitgegaan was. Yeshua is van God uitgegaan. En tot God heen ging. Hij stond op van de maaltijd. Dat is een mooie gedachte. Yeshua is van God uitgegaan. Weet u nog hoe Yeshua van God is uitgegaan? De dag dat vader sprak tegen Maria... ...je gaat zwanger worden, Maria. Terwijl ze geen man bekend had... Dan zegt ze, dat kan niet, want ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, mijn geest zal over je komen en wat dat jou verwekt wordt, zal. Weet u het nog? En dan zegt Maria, mij geschied naar u. Ah, dat is mooi. Dat is weer dat woord, dat wat God spreekt. Dus hij schept in Maria zijn zoon door te spreken, maar hij verkracht haar niet. Zij zegt, ik wil hem ontvangen. Mooi is dat, hè? Uit haar werd Messias geboren, De zoon van de levende God. Dezelfde God sprak in het begin... tegen het stof der aarde... en hij formeerde Adam. En wat is Yeshua? De tweede Adam. Maar er komt geen derde, dus hij is ook de laatste Adam. Dus zowel de tweede Adam wordt in de Bijbel gebruikt... als de laatste Adam. Er komt geen ander meer. Yeshua is de laatste Adam. De één heeft ons in de dood gebracht... en de tweede heeft ons het vreugde gegeven tot we dadelijk uit de dood zullen opgewekt worden. De basis van het evangelie van het koninkrijk van God. We gaan verder. Hij legde zijn kleder af, Yeshua. Hij nam een linnen doek, omgordde zich daarmee. En daarna deed hij water in het bekken, dat doet Yeshua allemaal. Hij begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een doek waarmee hij omgord was. De Heer buigt op zijn knieën voor alle discipelen en die hebben echt eraan zitten kijken. Ze wisten echt al wat het was dat ze de voeten gewassen zouden worden. Maar dat doet normaal de knecht aan de deur. Hun voeten waren allemaal gewassen. Want niemand gaat aan de ceder zitten ongewassen. En de heer die weet dat. Want hij weet ook dat ze allemaal schoon zijn. En rein. Dat wist hij. Hij zei je hebt niet meer nodig dan alleen de voetjes gewassen te worden. Want gij zijt rein. Dat gaat hier voor ons ook. Niemand van ons is onrein. Gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Maar we doen het ter herinnering elkaar de voeten wassen. Hij zegt nog iets heel anders. En dat wordt eigenlijk nog veel mooier. Moet u luisteren. Het kwam dan bij Petrus, Simon Petrus. En die zegt tot hem. Heren, meester. Wilt gij mij de voeten wassen? Hé, hey, hé. Hey, wil je mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zei tot hem. Wat ik doe, Petrus. Weet jij nou niet. Maar je zal het later verstaan. Ik denk dat wij tot degene behoren die het ook verstaan. Want als je iets verstaat, ga je het doen. Worden we erdoor gered? Echt niet waar, hè? heb je niks mee te doen. Wat ik doe, zegt Yeshua, weet je nou nog niet, Petrus, maar je zal het later verstaan. Petrus zegt tot hem, gij zult mij de voeten niet wassen, in eeuwigheid niet. Nou, dat is een krachtige jongen, vind je ook niet, die Petrus? En Jezus antwoordt hem, en hier moet hij goed op luisteren. Want het is belangrijk. Voorwaarde, zegt Yeshua. Indien ik, Yeshua, Petrus, jouw voeten niet was... heb jij, Petrus, geen deel aan mij. Vind je het gek dat Petrus zegt? Ja, maar dan mijn hoofd, mijn handen, doen nou alles maar. Nee, zegt hij, het is alleen van nodig dat je de voeten gewassen hebt. Want gij zijt geheel rein. We zijn rein, ook Petrus is rein. Alleen dan heb je de nodig je voeten gewassen te worden... Vindt het niet mooi of dat dit hoort? Indien ik u, Petrus, de voeten niet was, heb jij helemaal geen deel aan mij. Kunt u voorstellen als ik u dadelijk de voeten was? Of u van uw broeder of uw zuster van uw zuster? Wat blijkt uit deze regel? Als u de voeten van uw broeder of zuster was, heb je deel aan je broeder of je zuster. Yeshua die krijgt dus deel aan zijn discipelen. Indien ik je de voeten niet was, heb je geen deel aan mij, Yeshua. Als ik Johan zijn voeten was, heeft Johannes deel aan mij. En als hij mij de voeten was, heb ik deel aan hem. Dat is een praktische ervaring. Het is iets wat je uitvoert. En Petrus zegt dan tot... De... Ja, maar niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Die man is razend enthousiast. Die denkt, dat is lekker... Dat is niet nodig. Jezus zegt dat hem wie gebaat heeft, broeder Petrus, hoeft alleen zich de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. En gij lieden, zijt rein. Alleen die ene niet. Judas, die is niet rein. Want die heeft wat in zijn hart. En laster haar. Het is iets wat je doet. Je doet het werk van de duivel. Doch niet alle. En dan heb je het over Judas. Want hij wist, Yeshua, wie hem verraden zou. Daarom zei hij, gij zijt niet alle rein. Degene die een verrader is, die een lasteraar is, een kwaadspreker is, die is helemaal niet rein. Je kunt een kwaadspreker en een lasteraar ook niet in je gemeente hebben. Als die boven water komt, je hoeft hem niet gelijk af te schieten, maar je waarschuwt. Komt hij weer boven water, denk je, oh, nou wordt het tricky. Je zegt zegt nog één keer. De volgende keer uit het Koninkrijk van God. Dat klinkt hard. Maar het is de enige weg die je kan gaan. Een lasteraar in de gemeente is een ramp. Dan heb je de duivel in je midden zitten. Dan denk je, gud, gud, Willem de duivel. Ja, die man is gewoon een lasteraar. Alleen wij verbinden zo'n rare toestand aan het woord duivel. Hij wist wie een verrader zou, lieve mensen. Daarom zegt hij... Gij zijt niet allen rein, omdat er één tussen zat. Het laatste stukje. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan... weder plaatsgenomen had, zei hij tot hen... ...begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Begrijp je het nou? Gij noemt mij meester en heren? En je zegt het terecht, want ik ben je meester en je heer. Indien voorwaarde ik... Uw heren en meester, u de voeten gewassen hebt, behoort ook gij, discipelen, elkaar de voeten te wassen. Natuurlijk moeten ze elkaar helpen en voorzien in alles wat nodig is. Ja? Maar hij zegt, doet het nou, want ik wil je wat leren. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Zo eenvoudig ligt het er. Meer is het niet. Je wordt er niet door gered. Je leert alleen een handeling toepassen naar je broeder en naar je zuster. Waarin je bereid bent de nederigste weg te gaan om voeten te wassen. Het werk van een slaaf. Prijs de Heer. We zijn slaven van de Heer. Maar we zijn wel liefde slaven van de Heer. Voorwaar, voorwaar. Daar zegt hij het weer. Amen, amen. Ik zeg u. Hé, hey, hij heeft het over die slaaf. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Dus Petrus staat ook niet boven Jeshua. En Willem Verduw staat ook niet boven Jeshua. Nog een gezant boven zijn zender. Wij staan niet boven Jeshua. Indien gij dit weet, broeder en zuster. Jeshua was de heer en meester die de dienstknecht werd van zijn discipelen. Wij moeten navolger zijn van Yeshua en daar gewoon in praktiseren. Indien gij dit nu weet, en weten is weten dat je het weet, hij prijst je gelukkig. Zalig zijt gij als je het ook nalaat. Oh, nee, ik kwalijk. Gaat het fout? Oh, nee, natuurlijk niet. Je bent pas zalig als je het doet. Amen. Sma. Omdat je het gehoord hebt van de Heer, ga je het... Doen. En daarom zitten we hier. Om het gewoon te doen. Worden we gered vandaag? Nee, we gaan een lesje leren in nederigheid. Om gewoon de voeten van je broer en van je zus te wassen. En dan dank je God ervoor dat je zo nederig bent geworden. Niet omdat je zo'n held bent. Maar omdat je gewoon nederig bent geweest. Onthoud het goed, broeder en zuster. Wie mijn vlees eet... en mijn bloed drinkt... heeft... Eeuwig leven. Er staat niet: krijgt eeuwig leven misschien? Nee, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken, op de jongste dag. Amen. Amen. Wat een vreugde.